Uur. Dit is Jeroen Chapkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist 18 jaar celstraf met TBS... voor een dubbele moord in Maastricht. In december 2017 stak de Syrische verdachte Osama I... een man van 46 en een vrouw van 56 dood. Hij verwonde ook de dochter van de vrouw... die haar moeder probeerde te beschermen. Vervolgens viel hij een overbuurman van het gezin aan met een mes. De verdachte zegt dat zijn, dat zijn psychische klachten... aanleiding waren voor de gebeurtenissen... Over een maand doet de rechter uitspraak. Er komen twaalf Turkse weekendscholen in Nederland... gefinancierd door Turkije. De Turkse president Erdogan kondigde vorig jaar een groot project aan... om Turken in andere landen de Turkse taal en cultuur te onderwijzen. Van de 18 aanvragen heeft het kabinet er nu twaalf goedgekeurd. De scholen worden niet door de Nederlandse overheid bekostigd. Daarom is er ook geen toezicht door de onderwijsinspectie. Minister Kolmees vreest dat de scholen integratiebelemmerend zijn... maar kan de scholen niet verbieden. Het Van Gogh Museum krijgt een nieuwe directeur. De huidige directeur, Axel Ruger, vertrekt na 13 jaar naar Londen. Vanaf 1 juni heeft hij daar een nieuwe baan bij de Royal Academy of Arts. Onder Ruger's leiding groeide de bezoekersaantallen fors... en klom het Van Gogh Museum op naar de tweede plaats... in een wereldwijd onderzoek naar de reputatie van musea. In de Stille Oceaan is het wrak ontdekt van het Amerikaanse vliegdekschip USS Hornet... In 1942, tijdens de Tweede Wereldoorlog, brachten de Japanners het oorlogsschip tot zinken. Het werd een zeemansgraf voor meer dan 100 soldaten. Een onderzoeksteam heeft met een onderwaterdrone het vliegtuigschip teruggevonden... vlakbij de Salomonseilanden, op een diepte van bijna 5300 meter. De USS Hornet speelde een belangrijke rol tijdens verschillende zeeslagen en operaties. Het weer bewolkt, maar in het zuiden breekt de zon steeds vaker door... bij 8 tot 10 graden. De komende dagen meer zon en een paar graden warmer. Vrijdag kan het lenteachtig worden met 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Met nu de herhaling van de Euro Breakdown. Ieder zaterdagavond, de Euro Breakdown. Oh jongens, het is 4 over 7. Ik heb eindelijk weer wat energie vandaag. <laughs> en ik heb weer... Ja ja, ik ben er weer. Ik heb hem weer. <laughs> ik heb hem weer. Hij is er weer. Van lang van weg geweest. Waar ben je ben altijd geweest Patrick? Ja, druk hè. Voetbal. Druk, voetbal. Voetbal. Ja? En uh, voetbal. Nou, dat was het. Ja. Dat was het enige, enige rotsmoes die je kon verzinnen. Uh, ja. ja, eigenlijk wel. Nou, fijn weet ik dat ik ook denk, Ik denk het in ieder geval, ik weet niet meer precies wat ik heb gedaan in al die weekenden, maar volgens mij is het de meeste is voetbal geweest. Ja, jij bent, zo, jij bent zo lang afwezig geweest dat we je toch weer even opnieuw moeten vier, ja, introduceren vier, vier tot op dit programma. Hè? Ik denk vier weken of zo. Weet je nog waar dit programma over, over gaat? Uh, volgens mij over de jaren tachtig. 80 90s, 80s, 90s muziek of zo? Ja, ja, ja. Ja, je luistert naar de eurobreakdown. Oh, oké, oké. Okay, okay, okay, gelukkig, nee, dan. 40 platen van, van de Europese bodem natuurlijk. Oké, okay, oké. Okay. Nou, nee, dan weet ik. Ah, jongens, het weekend is weer begonnen. Heerlijk. Ja, zeker. Heerlijk. Het weekend Hoe is was weer jouw weekend begonnen. eigenlijk tot nu toe? Tot nu toe, uh, ik uh, ben, um, ja, mijn weekend is eigenlijk pas om 4 uur s'nachts begonnen. Oh, oh, oh oké. Okay. Toen, ja, toen, toen kwam ik van een dubbele shift af en toen ben ik uh, nou, daarna gaan slapen en pas om 11 uur wakker geworden. Oké. Okay. Dus. Ja. Dat was jouw weekend. Ja, we gaan De rest toe. van het weekend gaan we zo gaan bespreken. <laughs> Ik ga jullie allemaal nog veel meer vertellen. En ja, Vanity en Patrick hebben ook nog genoeg te vertellen. dan komen we straks op terug. We gaan eerst lekker solo. Ah, oh, heerlijk. Jongens, Ja, dit is weer zover. Deze ik heb het wel gemist. <laughs> Old school. Lekker, lekker. Ja. <laughs> <laughs> Niet helemaal een goeie, Nee, maar daar kom, daar kom ik, ik nog wel op terug. <laughs> Terwijl ik even de jingle erbij pak, vertellen ja. jullie lekker over <laughs> je bent. Is... Hij begint te vertellen over je weer. Ja, sowieso. Goed voorbereid weer, Mike. Oké. Okay. Ja. Nou ja, ik, ik begon eigenlijk met mijn, uh, met mijn oog. Dat was uh, vrijdag. vrijdagavond. Had ik een afspraak hierbij. Of vrijdagochtend had ik een afspraak bij het ziekenhuis, oogarts. Had ik een, een calcium. Niemand weet wat het is. Het is gewoon een verstopte toogklier in je oog. En zeg maar een gerstekorrel. Weet je wat een gerstekorrel is? Ja, die ken ik. Ja, die heb ik ook. Oké. Okay. Ja. En dan, uh, ja, dat moesten we eruit snijden. Dat is bij mij gebeurd. En uh, nu ben ik... Uh, net mijn broer zag ik er eigenlijk uit. <lacht> Dat is wel heel erg slecht. Hè? <lacht> <lacht> maar mijn broer wist dit. <lacht> heerlijk. Met precies ook hetzelfde nou... oog hè, als mijn broer. Ja, het zit in de zeggen. Lekker heerlijk. Ja. En net ben ik even terug geweest. Ik heb even een stukje Atletico Madrid, eh, Real Madrid gekeken. Hartstikke goed, jongen. Hartstikke ja. Dus dat was mijn uh, weekend tot nu toe. Penalty. Uh, ik ben eigenlijk al de hele week ziek. Wat? We? We? Uh, en dan ga je ons nu besmetten? Ja. Ja, dank je. Nee. <lacht> nee. ik, uh, ik heb rustig aan gedaan. Oh, ze willen me weg hebben. Ik uh, ga Doei. weg, dames en heren. Fijne ja. avond. Ga dan nee. ook echt weg. Je blijft gewoon zitten. Oh, oké. Okay. <lacht> Doei. Oh zo. no, you didn't. Oh no, you didn't. Oké, okay, doei. Ja, nou heb je het gewoon zo. gedaan. rust. He -he. Nou, Patrick heeft Vanity weggestuurd. Goed zo. Ik stuur He -he. Patrick ik, weg. Ik, nee, ik blijf gewoon zitten. Ik heb gewoon scheid aan je. <laughs> ja. That'll be the day. Maar, ah, fijn. Heerlijk. Dus dat, uh, in ieder geval jij hebt er gewoon een heel rustig weekend gehad. Jij uh, bent ziek. Ja. <laughs> ja. Oh ja, en na... Nou, ja. Na mijn, mijn oog gebeurtenis ben ik nog wel eventjes de, de kroeg gedoken. Oh, nee. oh, nee. oh nee! Maar, maar dat maar, gehad, maar dan maar dan maar kan weer wel. Natuurlijk kan dat. Jongen, je moet toch de pijn verdoven? Ah, <laughs> <laughs> Au. De pijn verdoven, <laughs> <irm>. <laughs> Ik wou hem, je niet meer uit, ik de erbij. <laughs> ja, nee. Ja, Patrick okay. is nog een klein zeer. Dat, dat weten we. Ja, tuurlijk. Daar dus, ben ik nu achter, inderdaad. Ja. Moet er mee, ik wil heel graag zielig gevonden worden. Ja, <lacht> daar hoef jij geen moeite voor te doen, hoor. Ik ben zielig, Ik heb niet snel medelijden. Nee, gelukkig niet. Prima. Hij <lacht> heeft gewoon... She's cold as ice. Oh, nee, dat heb ik jongens. weer gemist dit. Lekker. Ik, vind hey, ik heb er onwijs veel zin in. We hebben in ieder geval genoeg te doen. We gaan natuurlijk de 40 lekkerste platen van, van Europa gaan we weer draaien voor jullie. We gaan ze ook doornemen om half negen gaan we beginnen met de eerste tien van de 40 platen. Kijken wie waar is gebleven en wat is er allemaal gebeurd in Showbizland. Uh, over Showbizland gesproken, we hebben natuurlijk ook straks nog nieuws voor jullie. En wij hebben natuurlijk ook nog. Je moet het maar weten straks in twee uur, want yes. we hebben weer een fantastisch yes. team. Ah, lekker. En uh, ja, er is nog één mededeling. En dat is wel even een mededeling. Die wou, wow. ik, nog, die wou ik nog wel even doen. Oh snap. Um, uh, uh, jullie hebben natuurlijk een tijdje gehoord. Dat, dat Quinten die is niet op, de, niet, uh, niet, niet op de zender geweest. Uh, Quinten die heeft het onwijs druk gehad de laatste tijd. En uh, ja, die blijft het gewoon heel druk houden. Hij heeft een nieuwe baan. Wat heel positief is voor hem. Waardoor hij het ook, ja, ook heel erg druk heeft. Dus, en helaas niet zoveel tijd heeft als hij eigenlijk zou willen. Dus ik heb met Quinten afgesproken. Dat hij gewoon even zijn tijd mag nemen. En dat hij dan uh, op het moment dat hij gewoon weer zijn handen vrij heeft. Dat hij dan gewoon weer terug mag komen dus dat we dan uh, gewoon altijd uh, nog Quinten terug kunnen zien komen. Dus jullie hebben nu wel een positief voordeel. Jullie kunnen, afhankelijk van hoe Quinten, hoe lang Quinten uh, uh, pauzeert, kunnen jullie. Je moet het maar weten. Hoe kampioen hij? worden. Ja. Oh. Ja. Oh, wat ben ik hier blij mee. <lacht> <lacht> we nou, nou, nee, dat is extra natuurlijk. Quinten moet krijgen. Nee, maar dat is, Ik vind het natuurlijk uh, jammer natuurlijk, hè, dat Quinten weg is. dan. Ja. even, tijdelijk. Maar natuurlijk, het is uh, wel goed voor zijn uh, carrière en zijn toekomst. Ja, dat is dus, echt... al het beste voor Quinten. Nou, hopen dat hij er een heel goed gevoel van krijgt en speciaal draaien dan ook van hem met de Chainsmokers, met this feeling, met Kelsey Ballerini.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 They go wrong. But no, no one, one listens to me, so I put it in this song. this Groove, Oliver Heldens met Lano. Lekker. En nog best wel een jonge kerel. Ik zei net al tegen Patrick. Ik had eigenlijk niet verwacht dat hij, uh, dat hij zo jong zou zijn. Want hij was 17 toen hij zijn eerste track Focus heeft afgeleverd. Die heeft hij samen met Tim Noir gemaakt. We duiken dus even in de biografie van Oliver Heldens. Hij is... Uh, Geboren op 1 februari 1995. En ja, geboren uh, en afkomstig uit Rotterdam. En uh, als eerder gezegd uh, in 2012. leverde hij de track uh, Focus af. Samen dus met Tim Noir. En de DJ en producer zitten uh, niet stil. En leveren daarna. Uh, verschillende remixes af. En uh, ook scoort hij in het clubsquie Enkele bescheiden successen, waaronder uh, met. Uh, Onja... zo. En uh, Striker en Stinger. Um, 2014 lijkt ook wel het jaar te zijn geweest van Helders. En zo stond hij in februari. in het voorprogramma van Avici. in het Antwerp. Sportpleis En dat wordt ook zijn remix van Feel Good van Robin Thicke. Een officiële release. Gecko is zijn eerste hit in de top 40 hier in Nederland. En Gecko had ook wel overdrive. De versie met Becky Hill komt dan van niets op één in de Britse hitlijsten. En begin augustus verschijnt Koala. Ook een plaat natuurlijk door hem uitgebracht. En die wordt dan hier in 538. Hier in Nederland wordt hij dan bekroond tot de Dance Smash op dat moment. In 2015 komt de Melody in de tipparade. En in zomer, in zomer zijn de samenwerkingen met de Canadese Sean Frank... en de Lani Jane, zijn volgende wapenfeit. En uh, hij heeft ook samen met Chester de Plaat Wombas gemaakt. En uh, even kijken, wat heeft hij nou nog meer gedaan? Oh, ook nog met Natalie Rose samengewerkt. Dan heeft hij dan met de plaat gemaakt, The Right Song. Dus al met al, zit ik even te kijken, is uh, deze jongen denk ik een jaar of 24. Best nog wel jong. Het is een jonkie, een broekie. Hij was 17 toen hij, toen hij eigenlijk dus zijn eerste plaat af... Uh... Zijn debuut. Zeg maar. Ja, toen hij de zijn debuut, debuut maakte eigenlijk. Ja. Dus, uh, hij is lekker bezig. Ja, dat zeker, dat zeker. Ja. Ja, dus zoals ik net zei, Disc groove Oliver Heldens is natuurlijk net uitgekomen. Plaats 38 deze week is hij op binnengekomen. Dus nog een vrij tamme binnenkomer. Maar ja. Wie, weet, wie nou, weet wat er gaat gebeuren. Je weet niet wat het komen gaat, hè? Nee, dat weten we zeker niet. Dus. Even kijken. Ja, goed voorbereid. Ja, nee. <laughs> ik, ik, ik druk er ergens op, maar dat, dat doet het allemaal weer niet. Ah, nu wel. Ja, ah, daar is hij. Ah, ah kijk. Ik druk ergens op en ik was al aan het zoeken. Hey, dat is in ieder geval over Oliver Helms. We hebben uh, ook nog wat ander nieuws, want ik hoorde jullie uh, al wat, uh, wat roepen. Uh, onder andere over uh, Bluffin, Davina Michelle. Um, die, ik heb begrepen, die hebben dus de. de, kijken, de 100% NL Awards hebben die gewonnen. Ja, ja, ja, ja zeker. Oh. Kijk, hier staat hij. Nou, ja, hartstikke goed. Dus uh, even voor de luisteraars, misschien wel even leuk om te weten. Bluffy heeft dus woensdagavond voor het nummer uh, Zoutelanden een 100% NL Award gewonnen. Omdat het lied afgelopen jaar het meest werd gedraaid op de zender. <lacht> Dat geloof ik echt wel. Ik heb hem ook heel vaak uh, weggedraaid. Uh, in ieder geval gedraaid. Grijs niet gedraaid. weggezet Niet weggezet. Nee, ik heb hem echt grijs gedraaid. Uh, uh, daarnaast uh, werd de Zeeuwse Band uh, ook uitgeroepen tot uh, Band van het Jaar. Vorig jaar kreeg het nummer Zouterlanden al een award voor het Hit van het Jaar. Hit van het jaar. Uh, die award was, uh, de, was deze editie weggelegd voor Davina Michelle met het nummer. Nou, logischwijs duurt te lang. Yep. En uh, de 23-jarige Rotterdamse uh, die bekend werd door haar deelname aan het programma uh, Beste Zangers... Uh, wonde na de awards voor uh, Talent van het Jaar. Eerder won ze ook al de prijs voor een Muziekmoment van het Jaar. Tja, het was ook een zeer groot, groot moment. moment. Ja, dat zeker. Hij heeft voor de vrouwelijke artiesten heeft ze in Nederland... ...heeft ze volgens mij record gebroken. Uh, ja, en zelfs, weken. zelfs voor, de, voor de hele, nee, de nee, hele nee, lijst. Nee. Nee, nee, nee, nee. Want voor de mannelijke artiest... ...maar ze nog steeds. Ja, dat is mannelijk. Maar Man voor de vrouwelijke, de, hele, de ja. hele lijst. Nederlandse Klopt. en en, en Amerikaans, eh, alles. Twaalf weken op nummer 1. Ja, dat is de langste vrouw van de hele lijst. Ja. Dat, dat, de, is, de, ja. dat is echt het, het weet je. Het duurde voor ja. haar niet te lang. Nee, dat duurde zeker niet langer. Eh. Nee, ze doet hartstikke goed. Ik, ben, ik vind het ook, ook, ook wel, ook wel even, even lekker, weet je. Het is verfrissend. Ze heeft een goede stem. Ja, hey, zeker. Ze Ziet ze er weten, goed uit. Ze weten... Oh, dat zeg ze. <laughs> heb ik niet hardop gezegd, hè. Ja, mag je altijd zeggen. Hè? Spion, spionnen heb je overal. Ja, nou ja, ach. Ik heb ook goed nieuws voor de die-hard fans van de Black Eyed Peas... want die spelen op het hoofdpodium van de Zwarte Cross. De Black Eyed Peas zijn toegevoegd aan de line-up van het festival Zwarte Cross. De Amerikaanse hiphopformatie staat op 19 juli op het hoofdpodium. Ook Met Beef, die vijf jaar geleden is gestopt, zal optreden. De band is eenmalig weer te zien op het tienjarig jubileum van de regenweide te vieren. En daarnaast is ook rapper... Even kijken, hoe heet hij? So, rapper Chef alias de dus Zwarte of Zwarteklos meldt de festivalorganisatie dus donderdag. En zijn hit uh, Ghost werd inmiddels al bijna 44 miljoen keer bekeken. Uh, eerder werd de komst van onder andere de uh, Mavericks, Steel Panther, Kraantje Papi, Rackmob en de Picture Books, The uh, Wolf, Jezus, Dionny, <laughs> Joost en The Hilly Billy Moonshiners en White Fang ook al bekendgemaakt flinke line-up, als ik het zo hoor. En ook onder andere uh, scooters, Snodderbollekus, Brainpower zullen op het festival optreden. <laughs> en verder staan Kenny B <laughs> en Jonah Fraser en Afro, uh, Afro Bros geprogrammeerd. De Zwarte Cross met uh, 250 muziek-acts en duizend, ja, duizend theaterartiesten verdeeld over 33 podia vindt plaats op 18, uh, van 18 tot en met 21 juli in het uh, Gelderse Lichtenvoorde. Dus ik, ik, ik weet dat die kaarten eigenlijk echt al het snel gaan. Mm -hmm. Mocht er nog kaarten te pakken zijn, mocht je dit nu horen en je wil echt nog wat gaan doen deze zomer ga naar Zwarte Cross. Doen. Dat is een van de grootste feesten denk ik ja, wel van met teentje natuurlijk. Hè? Uiteraard. Met campere. Ja. Ik ben er nog nooit geweest, dat trekt me ook niet zo heel erg veel, maar het is leuk. Het, het zou best het leuk zijn. Is de het is Cos, echt leuk. Cross lijkt me nog wel leuk om een keer heen te gaan. Absoluut, Zwarte Cross is echt zo'n goed, zo goed bezocht evenement dat is gewoon ziek. Ja. Het is echt gewoon niet normaal. Het is meestal, volgens mij gaan die kaarten al half even van tevoren in, in, in de uitverkoop. Ja, ja zoiets. snel. En die zijn denk ik binnen een dag nog niet eens uitverkocht. Dus, dat gaat ja, mega snel, ja. Een ja. dag, misschien een, een halve dag. Ja. Maar ja, maakt niet uit. En Patrick, er zijn in de tussentijd ook wat nieuwe platen zijn ook bijgekomen in Your Breakdown. Ja, dat zul je ook wel ben, gehoord he, hebben. Ik heb dat zeker gehoord. Ik heb ook de lijst elke week even gekeken. En ja, ik ja, heb er ik. Een mooie namen tussen staan, dat waar ik, ik ook, goed. ja. Ik ben trots op je. Nou, ik weet niet of je deze dan ook hebt gehoord. Uh, dat die, die is van uh, Squillax met de Hikara Utara Face My fears. En uh, waar die staat, dat hoor je natuurlijk zo om half acht.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 Yes, het moment me is aangebroken jongens. Het is half acht en dat betekent maar één ding. Wij gaan aftrappen met de tien eerste platen in de lijst van de Euro Breakdown. Dus te beginnen met de nummer 40. Dat is Solo, Clean Bandit en Demi Lovato. This Feeling vind je op plek 39 van de Chainsmokers en Kelsey Ballerini. This Groove, nieuw binnengekomen van Oliver Heldens en Leno op plek 38. En plek 37 staat I Found You van Benny Blanco en Calvin Harris. Face My Fears, Ikaru, Utana en Skrillex op plek 36. En plek 35, net als vorige week, Armin van Buren. bla bla bla bla. Wil nog lang de lijst niet uit, dus wie weet gaan we hem volgende week nog zien. Op plek 34 hebben we Play van Jax Jones en Years and Years. En Pulverton, Chesto's Big Boom remix, is van Niels Van Gogh opnieuw binnengekomen op plek 33. Op plek 32 hebben we Along Came Pauly van Rebook. En plek 31, Polaroid, Jonas Blue, Liam Payne, Lennon, Stella... Biscuits, Do It Like This vind je deze week op plek 30. En daar gaan we uiteraard ook zo naar luisteren. We hebben onder andere natuurlijk nog veel meer nieuws voor jullie. Zo hebben we hebben onder andere ook Pink, die als eerste internationale artiest wordt geëerd bij de Brit Awards. En jongens, ik denk dat het gewoon tijd wordt om het even op deze manier te doen. Dus dat we het gewoon lekker doen, zoals de koekjes. De Biscuits Do It Like This, de nieuwe nummer 30 van deze week bij de Euro Breakdown. We ride, ride, ride, ride, ride, We ride, ride, ride, ride, ride We ride, ride, ride, ride, We ride, ride, ride, Double one, double one Yes, I'm the plug with the goods, I'm the one They try to take what the can, but I bun on em Man tryna make moves, I'ma a son on em Tools, I'm i'ma run run up the rhythm run run up the drum like hmm i'ma do what i want i make the moves 'cause i got the jump just call me for delivery they know me i got sushi just call me for delivery from monday to sunday whatever you need i got sushi What? Sushi Pick the phone, hit me up, and we go If you're late, then you miss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 De zaterdagavond, zinder met de allergrootste Europese hit. Dit is de Euro Breakdown. Ja, lekker jongens, heerlijk. Sushi nogmaals, murk en crema. Blijft een lekkere plaat. Ja. Houden jullie van sushi trouwens? Even oh, onwijs. Oh, heb weekend nog gegeten. Oh, heerlijk. Kijk, ik ben ook uh, ja. twee weken terug naar Nagoya geweest. Nagoya is ook goed. Lekker hoor. Mm. Oh, lekkeres, lekkeres mm. lekker lekker is sushi. Lekker. Jongens, onder de mond van leuke dingen en lekkere dingen. Uh, Pink is dus de eerste internationale artiest die, is geëerd, uh, die geëerd wordt bij de Brit Awards. Het is eigenlijk zo ver. Ik vind ook wel dat ze al veel eerder deel, ja, die, uh, die credits had mogen krijgen. Uh, de organisatie van de Brit Awards heeft woensdag bekendgemaakt... dat zij Pink willen eren met de Outstanding Contribution to Music Award. En hiermee wordt uh, Alicia Moore, zoals de zangeres echt heet... de eerste internationale artiest die deze prijs in ontvangst mag nemen... Pink deelde het bericht van de Brit Awards via Twitter en zette er een hartje bij. De fans reageerden enthousiast en noemden de prijs meer dan verdiend. En eerder gingen de Britse artiesten David Bowie, Elton John, Queen en Spice Girls haar voor. Sinds het begin van mijn carrière zijn Britse fans een van de meest loyale en fantastische fans geweest. En ik ben zeer dankbaar dat zij mij deze eer hebben gegeven... en dat ik toetreed tot de meest indrukwekkende groep van Britse iconen. Al dus Pink in een verklaring aan de media... Ja, ik vind het op zich wel inderdaad wel... Uh, ja, meer dan verdiend. Uh, Sowieso. Zeker. Al vind ik wel. Dat, dat had ook wel eerder gemogen. na nog... ja, nou, aangezien hoe lang ze allemaal... in die, uh, in die hitlijsten staat. En ja. uh, al, die, al die singles die ze maakt. En uh, ja, wat ze allemaal bereikt hebt in haar leven. Ja, zeker. Ja, zeker. Absoluut. Ja, ja, wat dat betreft hartstikke goed. En uh, niks meer dan lof. Even nog een, een, een andere vraag eigenlijk voor jullie. Uh, Pink, weten jullie toevallig... nog een van, uh, in ieder geval het eerste nummer... wat jullie ooit van Pink hebben gehoord? Oh. Misschien wel. Dat is wel een interessante vraag. Dat is echt... Heel lang geleden. Welkom mijn beste bij is gebleven is uh, Family Portrait. Oké. Okay. Family Portrait. Ja, ja. Dat is ja, niet ja, ja. de eerste. Maar... Nee, maar dat is rond de tijd dat nee, de, de ouders die scheiden, jullie... kwam ja. die uit. Maar okay. toen... Ik, ik heb hem ook tijdens de scheiding van mijn ouders. Heb ik hem ook heel veel uh, gehoord, geluisterd. Dat past gewoon heel goed bij ja. de situatie eigenlijk. En nee. just, like, just Like a Pill was voor mij de eerste. Just Like a Pill? Is dat de eerste ook gewoon van nee, haar? Dat, nee, nee, niet de eerste. Maar dat was de eerste die ik van haar zelf heb gehoord. Oh, oké. Okay. Maar ik weet niet de eerste van... Nee, maar gewoon de eerste plaat die je zelf ooit van Pink hebt gehoord. Dat je haar zo, zo hebt leren kennen. Oh, jee, mina. Ja, ja. Dat bedoel ik. Ja. Nee, ik weet het niet meer. Nee? Nee. Zo, ja. <laughs> er zijn er zoveel. Nee, ik, ik kan hier geen antwoord op geven, even. Ah nou, ja, ze, ze heeft inderdaad ook heel veel platen uitgebracht. Uh, ik moet zeggen, ik heb, we hebben gisteren trouwens bij 4 nog uh, plaat haar gedaan. Ratio Glass. Oh, ook nog ja. steeds een ja. geweldig ja. nummer. Goed, hè? Echt gewoon top. Koud. Ja, oh, nee. tijdloze tijdloze inderdaad. ja, blijft goed, blijft goed. En hey, wij gaan in de tussentijd gaan wij lekker verder, ondanks dat we natuurlijk helemaal ondersteboven zijn uh, van uh, van pink. Wil ik jullie even uh, meenemen naar uh, Japan? Oh Want, uh, ja, sushi je, uh, sushi dat, hebben we al gedraaid. hè? ja, <laughs> we hebben, wij hebben sushi gegeten, maar volgens mij kun je ook heel goed verdwaald raken in Japan. Uh, dus uh, Sean Mendes en Z Last in Japan, mm -hmm. lekker. Take us one flight We'd be in the same time zone Looking through your timeline Seeing all the rainbows I, I got an idea And I know that it sounds crazy I just wanna see it Oh, I gotta ask Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan And I I was thinking I could fly to your hotel tonight Cause I can't get you off my mind can't get you off my mind can't get you off my mind uh. Uh. i can't seem to get you off my mind Let's get last night i can't get you i can't seem to get you off my mind i can feel the tension we could cut it with a knife I know it's more than just a friendship. I can hear you think I'm right, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'll only be a couple hours, and I'm about to leave the got place tonight. I'm a couple hundred miles from Japan and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I, I, I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 Oh, proud no. Don't call me up. Die is nieuw binnengekomen deze week in de lijst. En waar die straks komt te staan, in ieder geval waar die staat, dat hoor je natuurlijk straks. Maar eerst even misschien even wat leuk even om wat over haar te, te vertellen, want ja, we kennen haar dus eigenlijk nog niet. Mabel is 22 jaar, komt uit Zweden en ze heet Mabel McVie en die, ze is geboren in Londen en heeft een tijdje in Malaga gewoond, Stockholm, en voordat ze terugkeerde naar haar geboortestad. En haar ouders zijn zonder twijfel een belangrijke inspiratiebron, zegt zij ze dus ook zelf voor haar muzikale stappen. Papa Cameron was schrijver voor bijvoorbeeld Massive Attack waar haar moeder uh, Nene Cherry in ons land uh, met Buffalo Stance, Manchild en Seven Seconds uh, drie top drie hits wist te scoren. En haar halfbroer uh, Marion Reddett uh, stond inmiddels ook twee keer in de top 40. En zelfs, uh, maakt, uh, zelf maakt Mabel als 19-jarige in 2015 haar muzikale debuut met de single No Me Better. In uh, 2017 uh, werd ze. Uh, even kijken, Nederland was met, uh, weet ze met Finding Keepers een Britse top, uh, vier, top 10 hit te pakken. En nadat ze met Her styles als voorprogramma mee toert door Europa, krijgt ze ook haar eigen toernooi die in mei van 2018 en uh, ja, in Amsterdam in de Melkweg heeft, is geweest. En ondertussen bouwt ze ook aan haar eigen mixtape met Ivy to Roses, waarop dus ook Don't Call Me Up uh, in dit jaar uh, de meest recente toevoeging is geweest. Ja, ja. ja, ja. ik heb ja. Express nog heel even de microfoon even uitgehaald. Oké, oké. Nee, maakt niet uit. Maar uh, wist, jou, wist, je, wist je ook dat uh, ze een hoofdrol hebben in de film? Oh god. Nanny McPhee. Perfect <laughs> fail. Echt waar. <laughs> Jongens, we gaan maar we gaan maar gewoon in, in ieder geval aan de top 40 beginnen. Ja, voordat Patrick nog meer slecht grappen vertelt... gaan we naar de nummer 30 tot en met 20 toe. Dus de volgende 10 platen staan alweer klaar voor jullie. We gaan beginnen met plek 30. Daar staat Do It Like This van The Biscuits... op plek 29, live van Sievert. En uh, Jonas Bloom met Rice vind je op plek 28 deze week. Sushi, Murk en Cremont, plek 27. En Like I Love You, Lost Frequencies featuring The Neighbors... staat op plek 26. Last in Japan, Shawn Mendes en Z, vind je op plek 25. En ja, op plek 24 dus nu binnengekomen. Don't Call Me Up, Mabel en Gover for, go for Mambo, Leandro da Silva vind je op plek 23 deze week. En op plek 22 heb je One Kiss, Calvin Harris, Dua Lipa blijft in de lijst staan. Staat al uh, 43 weken uh, in de uh, top 40, mag mogen we wel even zeggen. Op plek 21 hebben we El Verhen en Ilira met peding En op plek 20 hebben we Electricity van Silk City en Dua Lipa. Met deze plaat gaan we ook uh, dit uh, eerste uur ook afsluiten. En we gaan in het tweede uur... gaan we natuurlijk gelijk van start met de tips van deze week... die wij voor jullie hebben meegenomen. Maar eerst natuurlijk Electricity Dua Lipi. Dua Lipi? Hey, hey, hey, Lekker. En Dua Lipi. Hey. Heerlijk. Jongens, straks na het tweede uur van de uur Breakdown.